Bobby de vleesproever. Bobby was een leuk, klein, bruin-wit hondje. En het was maar goed dat hij ook heel slim was. Want hij had geen baas die hem eten gaf. Bobby wist hoe hij het deksel van een vuilnisbak moest optillen om restjes eten uit te halen. En hij had altijd wel ergens een paar botten verstopt. En als hij niets te eten kon vinden, koude hij op zo'n bot en deed dan net of het een malstukje vlees was. Op een ochtend liep Bobby langs de open deur van een slagerij. Hij had dagenlang niets gegeten en hij rammelde van de honger. Bobby keek naar binnen en zag niemand. Zo, dacht Bobby, dat ziet er niet gek uit. En hij liep de winkel in rechtstreeks naar een grote schaal met speklapjes. Even later was de schaal leeg. Heerlijk, zei Bobby tegen zichzelf. En hij begon aan een schaal met karbonaatjes. Toen die ook leeg was, hoorde hij opeens voetstappen. Bobby kroop bliksemsnel onder de houten tafel waarop een vleesmolen stond. De slager kwam binnen en keek verbaasd naar de twee lege schalen. Ik dacht dat ik die schalen net had gevuld met speklapjes en carbonaatjes, zei hij hardop. Maar ik heb me zeker vergist. Nou, dat komt straks wel. Ik ga nu eerst worst maken. De slager liep naar de tafel met de vleesmolen waar Bobby onder zat. Bobby hield zich heel stil. De slager zette de vleesmolen aan en stopte er een paar grote stukken vlees in. Het vlees werd fijn gemalen en kwam terecht in een andere machine onder de tafel... waar er worsten van werden gemaakt. Hap, deed Bobby, toen het eerste gemalen vlees voorbij kwam. En nog eens, hap, hap. Even later keek de slager verbaasd naar de worstmachine... Er kwamen helemaal geen goede worsten uit. Hij deed nog meer vlees in de molen. Maar omdat Bobby steeds van het vlees at... kwamen er weer geen goede worsten uit. Dat is vreemd, zei de slager. Ik zal de machine eerst nakijken. Oh nee, dacht Bobby. Als hij naar de machine kijkt... zal hij me vinden en me wegjagen. En ik heb nog steeds zo'n honger. Opeens... Hij een idee. Hij stopte het bot dat hij bij zich had in de worstmachine. Het bot kwam keurig verpakt aan de andere kant uit de worstmachine. De slager snapte er niets van. Steeds als hij vlees in de molen deed, kwam er een mislukte worst uit de machine. Hoe kan dat toch? riep de slager. Onder de tafel probeerde Bobby zijn lachen in te houden, maar dat lukte niet. Wie lag daar? riep de slager boos en hij keek onder de tafel. Wie ben jij? vroeg hij toen hij Bobby zag. Ik ben Bobby, ik ben een hond, antwoordde Bobby. Ja, dat zie ik ook wel, zei de slager. Maar wat doe jij daar onder de tafel? Ik, ik, uh, hoe zal ik het zeggen? Ik ben uh, vleesproever, zei Bobby. ''Wat zeg je?'' riep de slager. ''Ik proef vlees,'' zei Bobby. ''En ik kan niet anders zeggen dat uw vlees heel lekker is. Wat mij betreft mag u het gerust verkopen.'' ''Hoe kan ik het nu verkopen als jij het allemaal opeet?'' zei de slager boos. ''Ik moest er toch van proeven,'' antwoordde Bobby. ''U kunt toch nieuw vlees snijden?'' En misschien kunt u de speklapjes deze keer wat dikker maken. De slager werd rood van kwaadheid. Brutale hond, jij lelijke speklapjesdief! riep hij. Bobby kroop zo ver mogelijk onder de tafel en wachtte tot de boze bui van de slager een beetje over was. Ik kan uw worstmachine in orde maken, zei hij toen. Maak dat de kat maar wijs, zei de slager. ''Welke kat?'' vroeg Bobby. ''Nee, ik maak geen grapje, ik kan het echt.'' Bobby keek naar de machine en deed alsof hij aan een paar schroefjes draaide. Hij kroop onder de tafel vandaan en zei, ''Zie zo, de machine doet het weer, probeert u het maar.'' De slager deed een stuk vlees in de molen en ja hoor, uit de worstmachine kwamen nu echte worstjes. Dat heb je heel goed gedaan, Bobby, zei de slager. Hij bukte zich en aaide de hond. En toen voelde hij hoe mager Bobby was. Arme hond, zei de slager. Je hebt natuurlijk honger en daarom heb je mijn speklapjes opgegeten. En Bobby kreeg tot zijn verbazing eerst een schaal met runderlapjes... toen een schaal met lever en daarna nog een schaal met gehaktballen en hij mocht bij de slager blijven wonen. 's Avonds voor het slapen gaan kreeg Bobby altijd een extra speklapje. En dan zei de slager steeds: "Eén speklapje voor Bobby, een beetje dikker dan normaal."